Om, uh... Een slecht begin, ik de Met vallen en opstaan ben ik langzamerhand een deel van dit dorp aan het worden. Geef mij, zo vraag ik u, uw vriendschap. En aanvaard de mijne. In de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Amen. En gul werd mij die vriendschap gegeven. <laughs> Te gul misschien.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 Ja, ik, ik kom gewoon maar een praatje met die maken. Ik praat nooit! Want ieder schaapje van de kudde blaadt zoals het gebekt is. Wilt u een kopje melk? Oh, zeer graag. Kerstvers, zo van de geit. Alleen met de baron had ik nog geen kennis kunnen maken. En met de pastoor lig ik nogal eens overhoop. Vindt u dit voertuig een passend ornament voor het huis gods, kapelaan Oudekerke? Het zijn narcissen, meneer Pastoor. hebben een eigen tuin. Maar om geheel eerlijk tegenover mezelf te zijn... En tegenover mij. En tegenover de kwelgeest die zich mijn engel Bewaarde noemt... Mijn gedachten worden het meest in beslag genomen door het meisje Miete, De brouwersdochter. Eh. Nog zo laat op pad. Dag, meneer kapelaan. Ik was zojuist bij u aan de deur, maar de juffrouw zei dat u op bezoek was. Ja, ik was even bij mijn vriend kapelaan Lummers. Het arme kind klaagde mij haar nood. Haar vader is weduwnaar en heeft het bedrijf sinds de dood van zijn vrouw dusdanig verwaarloosd dat er zonder hulp geen redden meer aan is. Want de dorpsnotaris berekent schandelijke hoekenrente. Als iemand hem weet te vermurwen, bent u het. U heeft iets ontwapenends. Dat heb jij, Mete. Als iemand een man kan ontwapenen, dan ben jij dat. Het verdriet van dit meisje gaf mij de moed om de man te bezoeken... om hem ervan te overtuigen dat zijn boekerpraktijken onchristelijk waren. Maar hij was onvermurbaar. Trachtte mij zelfs om te kopen. En beledigde mij tot in het diepste van mijn ziel. Geef het aan de missie... verdeel het onder de armen... of koop voor mijn part een pelzjas van Mythe van de Schoor. Als gewoonlijk zocht en vond ik goede raad... bij mijn vriend Lummens. Waarom ga je niet naar Bonte? Die bulkt van het geld en zijn zoon heeft een oogje op Mythe. Nee, nee dat, dat, dat durf ik niet omdat ik alleen niet durfde, besloten we samen te gaan. En ja... Uh, uh, ik, uh, ik zal van de schoor eens gaan Nou uh, uh, ja... Louis in de zaak, de helft van de opbrengst voor ons. En nu maar hopen dat het lukt. Terwille van mythe, uit christelijke naasteliefde. Daar gaan we er, er een op drinken, kom. Halleluja, halleluja, halleluja. Mooi is dat. Wat is mooi, Kathleen? Ik dacht dat u zoveel van rode kool met ziet. Dat doe ik toch ook, maar je kookt voor een weeshuis en ik heb de maag van een mus. Mm. Zat die citroenrijst ook maar weer mee? Nee, nee, nee, nee, nee, Die eet ik straks wel op na de repetitie met het zangkoor. Ik kan net zo goed zangzaad voor u koken, in plaats van voor u te koken. Mm. Mijn vorige heer, die had altijd alles op. En die dronk er een lekker glaasje wijn bij in plaats van water. En die kamer, die rook altijd lekker naar sigaren. Er wordt er ook wel eens tijd voor een babbel. Maar bij u, u bent altijd weg. Ik zal me niet denken, zeggen wat het dorp daarvan denkt. Ik hoop dat mijn parochianen vinden dat ik mijn plicht versta. Een mens die de hele dag alleen maar denkt aan zijn plicht, dat wordt een uitslover. Zo, zeggen ze dat? Dan nou zeg, ik zie ze denken. Een kapelaan die zich te veel bemoeit met wereldse zaken, dat geeft geen pas. Dat is nou ja, hoe zou ik dat nou zeggen, dat is te modern. Geestelijke nood vindt vaak zijn oorzaak in materiële nood. Is dat niet zo? Ja, ja, gooi het maar in mijn pet. Een priester zien de mensen graag op het altaar of op de preekstoel het woord gods verkondigen. En niet bij de notaris om te bekvechten over rentes. Afstand moeten wezen. Vind jij dat? Of vindt het dorp dat? Of mevrouw Boegaards? Tch, ik zeg het alleen maar om je eigen best ik zie toch dat u iedere dag een pond afvalt. We praten er wel eens over. Ik moet nu naar de repetitie met het zangkoor. En als de vrouw van de schoolmeester vindt dat ik mij te veel met dingen bemoei... ...zeg haar dan dat de pot de ketel niets kan verwijten. Goed Oh, nou. En wanneer bent u thuis? Weet ik nog niet. Weet ik nog niet. Kijk nou toch eens. Had u veropend? Nou, of een avond, bij de boterham misschien. Het is zonde om het weg te doen. Ik zal het in een servetje doen. Wat was dat met hem van vonken. Oh, niets bijzonders. Een paar dagen geleden, tegen middernacht, kwam hij de kaplaan tegen. In de Kerkstraat. Met zijn fiets en met een vrouwspersoon. Oh ja? Wie dan? Niet van der Schoor. Als ik het niet dacht. Tja. En in wat voor houding. Nee, toch? Nee nee nee, nee, nee, nee, Onze lieve heer is niet doof, zag. Beste vrienden, God is volmaakt. God heeft dan ook een absoluut gehoor. Het verschil tussen God en u is dat God een absoluut gehoor heeft en u absoluut geen gehoor. <lacht> uh, meneer Bongaerts, u bent gewend de tenor solo Christi elise om te zingen. Kunnen we dat eens proberen? Juist. Christus ontferm je ons er heb medelijden en erbarmen. De toon is goed getroffen, meneer Bongaerts. Erbarmelijk. Eh, ja, eh. Misschien kan u, buurman het eens proberen, meneer Uda. Mag ja. ik nou, kapelaan? Meneer, meneer zegt dat al 25 jaar, is zo. Ik kan toch niet alleen? Ene... niet hoor, nu, het is toch weer iets wat anders? Ah, kom. Ik ben ziet u... Ik ben dan maar een transportknecht. Maar... Waarom zou een transportknecht om geen herbarmen mogen vragen? Kom, meneer Boongaars vindt dat helemaal niet erg. Het is allemaal ter ere gods. Kom. Christe, Nu nog allemaal een keertje van bij het begin, kirie, en uh, ja. dan gaan we door. Ik kan je niet beloven dat je zoon dit jaar overgaat, Goris, hè? Hersens heeft hij niet. Ik ben maar doorgelopen, de deur stond dan. Oh, Miete, ik kom eens buurten. We lopen met elkaar de deur niet plat. U bent altijd welkom. Vader doet tegenwoordig middag deur. Zo! Uit. Nou ja, hij heeft er de leeftijd voor. Laat hem maar liggen, ik kom nog wel eens terug. Ik doe helemaal geen dutje. Oh, daar heb ik de leeftijd niet voor. <laughs> Miete, maak eens wat te drinken. Thee? Eh. Uh, huh? Ja, ja. <laughs> ja, dat komt. Wij drinken tegenwoordig nogal eens thee, in de middag, Terwijl Oh, is, is het wat anders. Nou oh ja, nou ja, een mens is nooit te oud om te leren. Ja. Ja. Ah, de laatste weken. Hm. Is goed weer. Mooi vast. Ja. De gerst staat er prima bij. Ja, ja. En hoe bevalt de vos? Oh, niet de gemakkelijkste. Als tuigpaard zie ik hem niet zitten, maar onder het zadel zit er absoluut een trampioen in. Doris, moet er maar eens mee uitkomen in de landelijke. Jij begint er niet meer om. Oh nee, na die val is de fut eruit. <laughs> Geluk gehad. Een normaal mens had het niet verteld. Het is de schuld van die kerels van de staatsmijnen die ongevraagd palen kwamen slaan in mijn veld. Ik zie ze nog bezig in mijn tarweveld. Ik neem niet eens de tijd om de zwarte te zadelen. Ik spring er zo op, alleen met de halster. Drie sloten, vier hekken. En laat hij nou dat gat wat die verenomde te hebben gegraven niet zien. Hij slaat over de kop, komt bovenop me terecht. Mijn heupangruizels en de zwarte, Het braafste paard wat ik ooit heb gehad. Tje. De mens is altijd een driftkop geweest. Van mijn grond blijven ze af. Als ik een goede prijs kan krijgen, mogen ze de mijne hebben. Wat mij je niet? Ik zal het wel moeten menen. Zodoende. Ah, ziet het. Jij weet waarvoor ik gekomen ben. Nee. Nou, je weet toch dat ik eergisteren de beide kapelaans op bezoek heb gehad? Ik weet van niks. Jij niet, hè? Nee. Dat wil zeggen, ik weet dat de kapelaan bij de notaris is geweest. En dat ze ruzie gekregen hebben. Ja, waarover? Kapelaan heeft een verwoekeraar uitgescholden. Ja. Wat had die kapelaan? Godzom, met mijn zaken te maken. Ik dacht. Ik, ik heb het hem gevraagd. je nog gek? Het gaat niemand niet aan wat hier om gaat? Geen mens? Nee, u steekt liever uw kop in het zand. Uh, het gaat niemand wat aan. Goed, u drie, met twee. en ik verwijn. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, de ene dienst is de andere waar. Zo? Ik heb zeven zonen. Een gezegend bezit. Maar ik denk wel eens aan de toekomst. Ik niet. Ik wel. Wie leeft, heeft een toekomst. Wil je mijn boeken zien? Welle, wat heb ik ermee te maken? Miete. Oh, dat hoef ik niet te zien. Daarvoor ben ik niet gekomen. Waarvoor ben je dan gekomen? Oh, nou ja. Ik kan de jongens van mij niet een eeuwige dagen op de boerderij houden. Louis, de oudste, die met mieten naar het landjuweel is geweest, die wil trouwens wat anders. Nou heb ik zo bedacht, als jij in je bedrijf een goede kracht kan gebruiken, je bent niet zo jong meer en je hebt zelf geen zonen, dan zou ik wel bereid zijn om daar wat tegenover te zetten. Kan ik een nieuwe knecht aannemen als ik niet anders doen een volk ontslaan? Ja. En wat weet hij van het vak? Niks. Maar dat valt te leren. Van jou. Hij kan als knecht beginnen. Helemaal onderaan. God, het is een rustige, kalme jongen. Geen koude kak. Geen glazer met meiden. Hij kan personeelschef worden. Bedrijfsleider. Dat hangt van hem af. En van mij. En van jou, ja. Severinus, die zaak van jou, die mag toch heel wat omzetten als je dat allemaal moet opbrengen, zeg. Jij hebt al lang gezien wat de omzet is en je weet dus ook al lang dat ik niet meer kan opbrengen. Dus? Verkopen. Wat? Het hele boerenbedrijf, alle grond, behalve de gerstakkers en, en, en de brouwerij. heb je dan? Zes mil hypotheek op de zoek met opstal? Hier, ja. rente, klopt dat? 20%? Dat is 1200 gulden, 10% aflossing samen 7800. Bij de openbare verkoop brengt hij dat idee eens op. De hemel brengt meer op. Ja, dat zegt de pastoor, wonderlijk dat ze die knollentuin de hemel noemen. Hier, ja. 4 tegen 25%, die kerel hoort in de hel. 1000 rente en niet betaald. Hij is bereid de hypotheek met 1000 gulden te verhogen. Tegen 30% zeker. Nooit doen. En dan? Zelf verkopen. En als hij vijf, vijf en half mil opbrengt, ben je van die last af. Hou ik geen cent over en ben mijn beste grond kwijt. Ja, als je je zaak gezond wil houden, moet je inkrimpen. Inkrimpen tot 0,0, dat is het enige. Voilà. Ik doe je een voorstel. Wij gaan samen naar de notaris. Ik doe een bot op de achterstallige vorderingen als voorwaarde dat hij de rente verlaagt. En desnoods los ik de top van de hypotheek af. Doet hij niet? Doet hij wel. Hij weet verdomd goed dat hard geld. Beter is dan papieren vorderingen. Als hij de zaak aan de paal slaat, hij slaat... dan moet hij maar afwachten wat hij ervoor krijgt. Hij slaat niks aan de paal, hij wacht af. Op de mijnbouw, wou je zeggen, is er op jouw land ook een landmeter gezien... Nooit, jouw percelen vallen naar buiten. En laten we eerlijk zijn, jij zult toch nooit goed vinden dat ze je onteigenen? Het is toch een familiebezit? Ik ben geen zakenman, Nicolaas. Sinds de dood van mevrouw heb ik het laten afweten. Mijn dochter weet er alles van. Ze heeft gedaan wat ze kon, voor haar is het ook het ergste. Dan moet je je ook laten helpen, vader. Daar ze is het nu te laat voor. Maar, het is toch te proberen? Waarom zou je, bond een goed geld naar kwaad geld? Waarom ik zou? Ten eerste om de notaris een hak te zetten. Ten tweede om mijn zoon een taak te geven. Ten derde om iets om handen te hebben. Ten vierde, omdat ik graag een goede pot bier drink. En ten vijfde, omdat ik dit dorp wil laten zoals het was. Want bij God, zolang ik leef, komt hier geen kolenmijn. Wat zijn je voorwaarden? Compagnons. Wie... Ik en je zoon? Ja, ik zie hem aankomen. Ben je gek? Hij krijgt geen cent meer dan een gewone knecht. Hij moet nog alles bewijzen. Nee, jij en ik. Op voorwaarde dat ik de notaris zover krijg. Denk u over na. En als het van jou en van mij ja is, waarschuw me dan. Dan gaan we samen naar de spin en slaan een mooie scheur in zijn web. Afgesproken? Mieten? Ja. Bedankt voor de thee, maar bier was beter geweest, want je braucht nog wel. Zo, we zien elkaar nog wel. Nou, wie weet Maar een kapalano die het goed voor is, hè? Hé, hey, Monte! weet je dat? Ik trouw met mythe. Oh ja. Gefeliciteerd. Ja hoor, volgende keer! Hé, hey, wat deed jij daar? Wat deed jij daar? Nog eens even goeiedag zeggen. Hartelijke dank, waarde. Tot augustus, wij leven en <laughs> dan welzijn. Gaat Hoe lang rijden jullie dan over? Een dag en een nacht tot Rijndalen. <laughs> zeg maar, wie past er nu op jullie spullen? Niemand. Komt ze nou niet. De veldwachter komt af en toe ons langs, maar we hebben toch niks van waarde. <laughs> Plan dat u gekomen bent, dat hebben we nog nooit mogen meemaken. lekker Lekke Plaan. O, dag oh, Klaartje. je op de grote reis? Nou, niet zo. Ik was niet thuis gebleven had de school afgemaakt. Ja. Maar ik heb boeken bij me. jongen, ja? oh, wat zwaar, zwaar Nou, ik wens jullie veel sterkte. En ik hoop, als jullie terugkomen, dat je maar eens afkomt. Nou, gaan ik wil even een Zo. Oh, het is toch, Reinoud. Ik had het graag anders gezien, hier waren. Maar ja, de leemkuilen betalen goed. En hier red ik het niet met vijf kinderen. Ik zal jullie missen. Ik zal iedereen missen. Het halve dorp, de Wacht, ik heb nog wat. Uh, we hebben nog eens in de draaimolen gezeten, weet je nog? Ja. Alsjeblieft. <laughs> het bed ligt er helemaal voor klaar, maar ik had geen tijd meer ze erin te zetten. Oh, dank u wel. Wat, wat zijn het voor bloemen? <laughs> het zijn slaaplandjes hier, waarde. wie zal eens zien. Juist. Juist, klaar maken. Zo. God zien jullie. Bedankt. Bedankt voor alles en ik hoop voor jullie dat dit de laatste keer is. Ik hoop het ook ja, helemaal. Klaartje, wat een mooie jurk heb je aan. Ja, die heet gewoon Mieter van der Schor. Heb je bedankt? Pas maar goed op je vader Klaartje. Hoe rijden jullie? Overzit oh, het, Wassenberg, Eikenens naar Heindar. Uh, <tokje> Tot ziens! <tokje> Zo, ja, tot schiet. Ja. Het verdrietig gezicht. Ja. Ik wou u nog bedanken. Dat hoeft ook niet. Ik heb me niet erg priesterlijk gedragen bij die notaris. Ze zeggen dat u gevochten heeft. Oh ja, ja we hebben over de grond gerold. En tenslotte smeekte hij mij om genade. De mensen kletsen wat af. is geweest. O ja, en? Hij heeft vader een voorstel gedaan en ze zullen het wel eens worden. Oh, dat hoop ik oprecht, het zou prachtig zijn. Ja. Of niet, ben je niet blij mee? Jawel, maar... Wat? Waarom is het bonte zoveel waard Louis Knecht bij ons te laten worden? Ik denk om, om voor zijn oudste zoon een toekomst te scheppen. Ja, dat denk ik ook. Louis is toch een aardige jongen? O ja. Of niet zo ik weet het niet. Het lijkt een beetje op. koppelverkoop. Hoezo? Ik wil niet trouwen, nooit. Och, wie dan leeft. Juist het bonden begonnen, dat voel ik. En dat zal je vader zeggen, zijn? zeggen? Niks. Die is al lang blij als u er te zorgen is. Dan. Eh, heb ik het dus toch verkeerd gedaan, niet? Hm? Oh nee, dat bedoel ik niet. U heeft alleen maar het beste met ons voorgehad. Dat zal ik nooit vergeten.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 word ik beslist overgeplaatst en dat zou je toch niet willen. Oh nee, ik zou... We zouden u niet meer kunnen missen. Ik jou. Ik jullie ook niet. Ik ben blij dat u gekomen bent, want er ligt me een en ander op het hart. Ten eerste wil ik eens met u over onze zoon spreken. Onze René. Die nogal teleurgesteld was over die reis destijds naar het landjuweel in Antwerpen. Maar ik heb alleen maar de tijd. En ten tweede over mijn man. Mijn man heeft altijd met groot plezier de soloprekjes gezongen. Dat weet ik, en daar heb ik ook altijd alle aandacht aan en besteed. En ten mevrouw. derde, want ik ben gewend dat men mij laat uitspreken. Ten derde wil ik u waarschuwen tegen wat ik maar zou noemen de dorpsklets. U verkeert in een kwetsbare positie. En ik geloof niet dat u zich daar voldoende van bewust bent. Dat Ach, plan. mijn vrouw loopt misschien wat hard van stapel, maar ze meent het goed. Ze mag het ook slecht mijn, mene, meneer Boongaarts. Hoofdzaak is dat ze het oprecht meent. Zo, en jij bent René, hè? Geef de kapelaan een hand en zeg: dag, kapelaan. Ik weet zelf wel wat ik zeggen moet. Hartje naar zijn moeder. Waarom ga jij niet naar de keizer je glaasje drinken? Het is pas half vijf, dan is er nog geen mens. Ja, en ik moet beslist om vijf uur bij de baron Als zijn... Alsjeblieft, het... kaplaan. Wij drinken altijd bramen en lindenbloesemthee. Zelf gedroogd, ik hoop dat het smaakt. Hier, man. Wanneer ga de kamer uit. Waarom? Omdat ik het zeg. Omdat ik het zeg. Oudelijke macht. Ja, ja, ja, ja. De tegenwoordige jeugd, waarde. Ach, je moet wel door de vingers zien. Enigst kind. Enig, enig, enigst. Schoolmeester. René is vaak ziek geweest. Hij heeft een hele tere constitutie. En dan komt zo'n teleurstelling extra hard aan. Ja, heb... Zeker als het veroorzaakt wordt door een buitenstaander. Ik heb met dat uitstapje niets te maken gehad, mevrouw. Ik heb alleen maar de treinreis voor die jongelui geregeld. Juist, ja. En u wist blijkbaar niet dat onze René al van kindsbeen af een genegenheid had opgevat voor dat meisje. Uh, welke meisje, me mevrouw? Kom toch, kaplaan. U weet maar al te goed dat ik het over de dochter van, van de Schoor heb. Maar in plaats daarvan stuurt u de kinker van bomte op af. Als u op deze manier doorgaat, de een te bevoorrechten ten koste van de ander, maakt u van dit vredige dorp een broeinest van haat en nijd, kaplaan. Het spijt me, mevrouw, als ik onwetend uw zoon verdriet heb gedaan. Ik had het hem graag zelf willen zeggen. Meneer, kom eens even. Waarom? De kaplaan wil zijn excuses maken. Nou nee, nou nee, excuses niet, want ik kon immers niet weten dat jij bevriend was met Miete van der Schoor. Ze kan doodvallen. Oh. Nou, dan is de zaak hiermee opgelost. En uh, wat meester Bongaarts betreft, ik wil het toch nog wel eens proberen. Ik heb nu, Bongaarts, als u wat zachter zingt... En zo mogelijk wat zuiverder. En uh, misschien ook een beetje, een beetje minder achter in de keel. En uh, als het kan met wat meer maatgevoel. ja dan... jij je zomer door de eerste de beste beledigen. 25 jaar is mijn man voorzanger. En nooit heeft zich daar iemand tegen verzet. Maar ik begrijp u wel. U kunt geen orde houden in de catechismusles. En daar is het hoofd der school telkens getuige van. En u denkt u op uw beurt het hoofd der school te kunnen beledigen. door hem te kwetsen in zijn dierbaarste liefhebberij, de zang. Compliment, mevrouw. Op zo'n gedacht zou ik zelf nooit gekomen zijn. Zo, en nu moet ik helaas afscheid nemen. Dit bezoek is zeer leerzaam voor me geweest. Doe er uw voordeel mee, kaplaan. Mm -hmm. Wij van onze kant hebben u gezegd hoe we erover dachten. En verder zal het erover, hè, man? Ja, ja. Ach, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Hè? Bedoelt u uzelf? Want ik ben maar een blaffende hond. Helaas, kaplaan. Mm -hmm. Maar misschien groeit er op den duur nog een herder uit, u. Gaan we dan nou eten? Stel jij... Dek de tafel maar. Misschien geen rolpins. Rolpins? Oh, dat is, dat is heerlijk. Dat heb ik vanmiddag ook gehad. Ja. Laat jij de eerwaarde even uit, man. Ja. Gaat je gang. Dag, kaplan. Ja. Jij had toch ook wel eens een bek open kunnen doen? Altijd ben ik te kwaaie pier. Ik heb trek in een borrel. Tot zo. Ja, van nu af bemoei ik me nergens. Terzij het gaat om geestelijke belangen. Geestelijke nood vindt vaak zijn oorzaak in materiële nood. Welke profeet heeft je dat gezegd? Jijzelf. Vanmiddag tegen je huishoudster. Nee, ik neem het terug. Als dat meisje van René hangt, dan heb ik het de verkeerde op afgestuurd. Ze houdt niet van die René, dat weet je best. Ik weet niet. Wat weet ik van vrouwen? Wat weet ik van mensen? Waar ik kom, zei ik tweedracht. Niet overal. Kijk maar. Ah, kapelaan. We gaan even naar de keizer. Voor een worm. Op de goede afloop. Zie je nog? Zie je later, heren. Geluk gewenst. Geluk gewenst, ja, kapelaan. Ja, misschien heb ik het geluk van een onschuldig meisje hem opgeofferd. Je bent bang. En je weet zelf wel waarvoor. Voor mezelf bedoel je. Wees eerlijk, Erik kerken. als er geen celibaat bestond. Op je kop! Soms heb ik het gevoel dat de Satan om een bagagedrager zit in plaats van mijn engel bewager. De, de engelbewijders zijn vandaag de dag ook niet meer wat ze geweest zijn. Waar ga jij? Ik, hallo. Mag ik heel even de notaris spreken? Op het moment dat ik de notaris verwacht bezoek. Maar heel eventjes maar één zin. Ja, ik ben bang ja, ik ben ook bang een, uh, daarom. De de... Ah, notaris, ik ga de weken. ik ga alleen maar even zeggen. Nu, ik erwaarde. Ik heb belangrijke zaken aan mijn hoofd. Ik wil alleen maar even zeggen dat mijn impulsieve man is... Julien! M'n chérie, amour. Viens vite, mon désir. No. Pardon, uh, pardon. Was dat een vreugde? Dat zien ze, waarde. Heer waarde, de notaris zal het op prijs stellen als u op uw discretie mag rekenen. Natuurlijk, jij, alles ja, vergeten en vergeven. Ja. Precies op tijd. Ik had een afspraak met meneer de baron om vijf uur precies. Oudekerke, kapelaan Oudekerke. Zal ik u rijden in het koetshuis doen brengen? Nee, dat is helemaal niet nodig. Het is lekker weertje, dank u wel. We uh, ik zal meneer de baron waarschuwen. Waarschuwen? Dat u er bent, natuurlijk. Oh. Wilt u me volgen? Ja. Het is rustig aan de oh, is mooi. Is heel mooi. Hè? Wilt u uw jas afvragen? Ik heb geen jas, goede man, dat is mijn toog. Zeer <laughs> waar. Neemt u plaats? Thank you. Karolisch voor <laughs> <laughs> Продолжение <laughs> Had u beter over de lange band kunnen spelen? Zal ik het doen? Lang, kort, lang. Goed, hè. Dat is een aardige. Kent u deze? Nog eens. Nee, nee, nee, niet voordoen, dat komt. Ik heb een, een tijdje niet gespeeld. <lacht> voilà. Bravo, zoveel partij. Ik wil wel Oudekerke. Oh, Pardon? Oudekerke, oh, zo heet ik. Gistel. Waar kent u mij? Wens meneer de Baron de port hier te gebruiken of in de galerij? Bij de her. Zie je wel, meneer de Boon. Ja, Jazeker! Met mijn eigen ogen heb ik ze gezien. Ze waren het land al opmeten. Bij Ennekes. Die kerels met het rollen blauwdruk. Bij mij waren ze ook. Bij mij ook! Ja, natuurlijk. En voor mij ook. Ja, hier is er nog één. Bij mij waren ze in de boomgaard. Ja, heb je ze gesproken? Nou, ik heb nog op ze geroepen. Maar toen gingen ze weg. Nou, ik heb ze gesproken. Hier zaten ze. Nou, ik heb uitsmijters voor ze gemaakt. maken. moet je ben ook mensen. Ja. <lacht> en wat zeiden ze? Dat er veranderingen op til zijn. Dat iedereen er wel bij zal vragen. Ja, ik kom op. En ik zeg, nou, wanneer staat dat dan te gebeuren? Nou zegt die ene, ik denk de baas. Als het volk nou een beetje meewerkt, dan kan dat met een paar maanden begonnen worden. Maar dan komt eerst nog een vergadering. Dan verschijnt een oproep voor oh. in de krant. Nou, dat wordt dan een gouden tijd voor de notaris. Zorg dat. Wie hem geen geld schuldig is, mag de vinger opsteken. Oh, maar dat maakt toch niks uit. Dat duurt niet. De maatschappij betaalt dik. Dat maakt te laat. Oh. En wie maar een dag te laat is met zijn rente, die krijgt de volgende dag de deurwater met beslag. En dan verkoopt de notaris het zelf aan de maatschappij. Dat krijg ik klaar. Dat heb ik gelijk, Van der Schoor. Waarom vraagt u wat aan mij, jonker? Ik verkoop niks. Ik ben een brouwer geen speculant. Dat zou je een paar dagen geleden niet gezegd hebben, Van de Schoor. Dat gaat jou geen verdommenis aan, ik zeg het nou. Op kunst? We hebben niet allemaal zulke rijke vrienden. Waar slaat dit op? Met de kapelaan als koppelaar. Wat heeft dat te betekenen, Bongaert? Dat neem je terug. Ik mag toch wel een grapje maken? Dat komt van je vrouw. En de huishoudster van Kappelanodekerke. Hier, weet de pastoor het ook? Als het een eerlijke zaak is, dan zou ik niet weten waarom het geheim moet zijn. Kappelanodekerke heeft meer moed in zijn pink dan jij je hele lijf. Ja, oh en breek me de bek niet open over die lampzwand van een zoon van je. Kom, aan, Kom, Al goed, al oh, goed, al oh, goed. Lever een eetje, Bonghaas. Oh. Iedereen die hier is die mag weten dat ik me met mijn eigen zelfverdiende centen heb ingekocht in de brouwerij van Van der Schoor. En waarom? Om te voorkomen dat de notaris het bedrijf in handen krijgt en het doorverkoopt. Want zolang ik het kan verhinderen komen hier geen boortorens en geen mijnschachten. Oh, oh, oh, oh. 38, 139, 140, 141, 142, 143. Jammer dat uw zuster, freule Gileine, niet is. Oh, die laat zich van schuldigen. Zij is daar de charité en had een paar dringende armenbezoeken af te leggen. Armenbezoek? De notaris is toch niet arm? De notaris? Uh, ja, ik was toevallig even bij de notaris toen de vreule arriveerde. De bedienden zijn zelfs nog dat de notaris mijn discretie zeer op prijs zou stellen. Uw discretie? Sacré-moi de jullie. Helmels, het rijdt al vloog. Helmels, de vreule is weer op pad. Hoi, ik moet weg. Mijn zuster is, uh, is ziek. Een maandwaardige erotische aberratie. Helmels! Ik moet haar verlossen. Spiekt u, lichtes houtjes, blauwacht, een is vintage. Hoeft u uh, een paar excuseer, Helmhuis! Naam dat u, die, die verdamde morree, ik verlofde! Kan ik iets doen? <tie> oh, oh, wat hebben wij, sea? wat ja, hebben wij te verwachten van de Hollanders? Loze belofte. Maar is Limburgers een verstand verloren? Heeft Limburg zich er voor goed bij neergelegd dat het sinds de Oost-Indische Compagnie door het liberale Holland achteruitgestelde verwaarloosd is? En als dan ginds in Heerlen een rector Poels zich uit zogenaamde sociale overwegingen voor het karretje laat spannen van de staatsmijnen, dan moet hij dat weten... Maar hier, nooit. Hij oh, Mensen! het Mensen! Hij slaat het op de Hij slaat hem Hij slaat hem, de duivel. Hij het de Hij schiet het op de duivel. Hij vertelt het niet na! Hij de mens spreekt slaat verdiende loon, de Hij vertelt het niet na. Hij vertelt het niet na. Hey, weg, hey, jongen, wie vertelt wat niet na? de spin. De De notaris? Ja, de notaris. Hij grijpt met de zuster van de baron. En de baron hakte hem in stukken met een bijl. Zo'n bijl! Ik ga Kom weg! Nog sorry! He, he, he. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon soeur, Dieu donné, elle s'est fait déshonorer par le notaire. Volontairement. Du courage. <rire> Gilet! Freule de Sistel, hoort-tu, Mère? Tu spreeks hier avec neuf, Dieu donné de Renard. En ik verzoek u om een onderhoud onder vier ogen en wel op staande voet. Tot als persoon, vraagt, verachting, ik salueer u op grond van vangen, mede de mijn neef, de baronne Zidor het Laat de luiden onmiddellijk vrij. Of u stelt zich bloot aan de woede van de hele dorpsgemeenschap. Geen van jullie bemoeite er mee, heb je begrepen? Moet we een molen halen vader? Druk eens van de folie aan het kippenveren. Je bemoeit je er niet mee, zeg ik. Je. Dat de burgemeester nou net naar Maastricht moest. Wat moet ik met zo'n gauw? Ik ga de Marge José versterking vragen, wethouder. Doe dat jou, want ja. daar komt narigheid. Een man is niet te verzadigen. Ik mag er niet aan denken. Dat mag je zeker niet. Ik moet even goed zijn zuster is al wat die heeft. Ik krijg wat even verdient. Wat lachen wat? Daar komen ze met de pot en de veren. Dat wordt lachen, jongens. Wat heb ik verkeerd gedaan? Je had discretie beloofd. Nou, ik heb toch. De vrouw heeft een intieme relatie met de notaris. Intiem? Oh, natuurlijk. Daarom had hij een aan. Nou zie je, dan is het weer mijn schuld als er een ongeluk gebeurt. Ik ga erheen. bemoei je dan niet mee, Erik? Is Jezus Christus ook niet ontzettend aardig geweest tegenover de overspelige vrouw? Maar de vrouw is niet overspelig. Alleen speels. Ik mag de baron graag. Waarom? Heb je die laatste karambol gezien? Probeer het maar eens. Hallo, notaris, bent u daar? Yes. Ik kom een kwitantie tekenen, weet u wel. Oh, ja. oh ja. Als u wil dat het onder ons blijft, dan zal ik niet tekenen. Anders vertel ik nu dat u mij heeft willen omkopen. Oh. Hoort u mee? Ja, beste vrienden, zoals u wellicht weet, is vrouw Gillen dame du Charité. Ja. Zij, is, zij is hier op mijn verzoek. Ja omdat de notaris een groot bedrag ter beschikking heeft gesteld voor de armen. Ja. Wow. En nou, wie kan er dat beter geven dan een haar die haar leven gewijd heeft aan het lenigen der noden? Van Silent Deucy Hallo, notaris. Bent u klaar? Teken. U he, he, he, he heeft een nulletje vergeten. Vijftig gulden is vorstelijk. He, maar vorige keer waren het twee nulletjes, weet u nog wel? Ik zal mijn beklag over u doen. Bij wie notaris? Luister goed, jongens. mens. Er komt een gelegenheid om je dit betaald te zetten. Ik kan wachten. Dat is bekend, notaris. De eer van de vrouw is ermee gered, althans voor het oog van de wereld moet u maar denken. Voor 500 gulden. Het is een adellijke eer, ik zal u zondag in een preek bedenken. He, he, he. En uh, de vrouw, notaris, waar heeft u die gelaten? Ga weg, nee, nee, nee. ik wil dit vorstelijk bewijs van liefdadigheid graag aan de vrouw overhandigen met u als getuige. Zo. Ah, kijk, dat is... Eén, dus twee, drie, vier, en eentje is fijn. Ziet u wel precies gepast, na u. Zo. Ja, u, uh, u zult morgen wel niet zo vroeg uit de, de, de veren zijn of daar is. Ja. Maar ik ben met de fiets jammer, want ik had graag in de automobiel gezeten. Autokerken. Oh. Uh, Wat zegt die? Autokerken, uh, zo heet ik. Oh, de René. Ja. ja. En ik moet bedenken, vrouwen, 500 gulden, is een hele pak om onder de armen te verdelen. En als u de kerk binnenkomt, achteraan, rechts is mijn biekstoel. Ja. Jones, I'm <laughs>